rampplek met de MH17 is frustrerend. Maar het team van Nederlandse experts geeft niet op. Dat zegt het hoofd van de repatriëringsmissie Albusberg. Volgens hem gaat er waardevolle tijd verloren voor het bergen van de slachtoffers, maar we zijn zeer gemotiveerd, zegt hij. Morgen proberen Nederlandse experts en Marge opnieuw het rampgebied te bereiken. Eerder lukte dat niet vanwege gevechten tussen het Oekraïnse leger en de separatisten. De sancties tegen Rusland waren onvermijdelijk, zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het is volgens haar nu aan Moskou om te reageren. De EU-leiders hebben volgens haar herhaaldelijk gewaarschuwd dat de annexatie van de Krim... en de voortdurende steun aan de pro-Russische separatisten onacceptabel zijn. Merkel zei verder dat de sancties kunnen worden herzien... maar tegelijk slaat ze verdere stappen van de EU tegen Rusland niet uit. De gemeenteraad van Bloemendaal komt donderdag in spoedzitting bijeen. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Eén Vandaag... waarin burgemeester Nederveen wordt beschuldigd van oplichting, intimidatie... en het monddoodmaken van de lokale pers. De extra raadsvergadering is aangevraagd door alle zeven fracties... van de Bloemendaalse gemeenteraad. Diverse kranten, waaronder het Haarlems Dagblad, zeggen... dat een medewerker van de gemeente geprobeerd heeft invloed uit te oefenen... op de berichtgeving over zaken die spelen in de gemeente Bloemendaal. De arts die de aanpak van ebola in Sierra Leone leidde is zelf aan het virus overleden. Dat meldde de gezondheidsdiensten in het West-Afrikaanse land. Vorige week maakte de regering van Sierra Leone bekend dat de 39-jarige viroloog besmet was geraakt. De viroloog werd in zijn land als een held beschouwd. Hij heeft meer dan 100 mensen die met het virus besmet zijn geraakt succesvol behandeld. Het weer in het zuidoosten nog kans op een onweersbui. Geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 14 graden. Morgen geregeld zon met kans op lichte regen. Het wordt dan 23 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en hogere temperaturen. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file door werkzaamheden op de A4, Amsterdam naar Den Haag. Tussen knopen en Hoogmade drie kilometer. Omrijden kan eventueel via de A44. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. We openden weer het tweede uur van de CFN Jazz met Aldi viola. Een nummer getiteld...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 Het volgende nummer is een fokaal nummer. En dat gaan we eens luisteren naar uh, Nicola Conte. C en and Cent.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 dan, Tijd. Tijd voor iets uh, Nederlands. Daardoor, Noor. Sea of Love.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 Now the space within, not a mile of silence, the distance that you put between. You never really know who I. I know the man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 From then on, it couldn't be